Dit is les 27 van uw cursus Geprogrammeerd levend Spaans. We beginnen deze les met een nieuw onderwerp, de trappen van vergelijking. Zegt u de volgende voorbeeldzinnen na. Tengo más vestidos que Elena. Ik heb meer jurken dan Elena. Mi vestido es más bonito que el vestido de Elena. Mijn jurk is mooier dan de jurk van Elena. Mi mas que la de Elena. Mijn blouse is mooier dan de blouse van Elena. Mis que los de Elena. Mijn schoenen zijn mooier dan de schoenen van Elena. Mis faldas más bonitas que las faldas de Elena. Mijn rokken zijn mooier dan de rokken van Elena. De uitdrukking mooier dan wordt in het Spaans weergegeven alsof er meer mooi dan staat. Dus más bonito que. Más bonita que. Más bonitos que... Más bonitas que... Opmerking. Más de 3 millones... Meer dan drie miljoen... zijn wel eerder tegengekomen. Más de... behoort alleen bij telwoorden. Zeg de volgende Spaanse voorbeeldzinnen na. Tengo menos vestidos que Elena. Ik heb minder jurken dan Elena. Mi vestido es menos bonito que el vestido de, Elena. Mijn jurk is mooi dan de jurk van Elena. Mi blusa es menos bonita que la blusa de Elena. Mi blusa es menos bonita que la blusa de Elena. Mis zapatos son menos bonitos que los zapatos de Elena. Mijn schoenen zijn minder mooi dan de schoenen van Elena. Mis faldas son menos bonitas que las faldas de Elena. Mijn rokken zijn minder mooi dan de rokken van Elena. We gaan nog verder met dit onderwerp. Hier volgen weer enkele voorbeeldzinnen. Zegt u de Spaanse zinnen na. Pedro es el más pequeño de mis hijos. Pedro es el kleinste pequeño de mis Anita es la más pequeña de mis hijas. Anita es la más pequeña de mis Pedro y Carlos son los más pequeños de mis hijos. ...Pedro en Carlos zijn de kleinsten van mijn kinderen. Anita en, Carmen de van mijn Anita en Carmen zijn de kleinsten van mijn dochters. Uitdrukkingen als de of het kleinste van... ...worden in het Spaans dus op vier verschillende manieren weergegeven... ...voor mannelijke en vrouwelijke woorden in het enkelvoud en in het meervoud. Hetzelfde geldt voor uitdrukkingen als de of het minst kleine van. Dit kan in het Spaans worden weergegeven door. El menos pequeño de. La menos pequeña de. Los menos pequeños de. Las menos de... Let goed op de plaats van het zelfstandig naamwoord in de volgende voorbeeldzinnen. Zegt u ze na. Este abrigo es el abrigo más barato que tengo. Deze mantel is de goedkoopste mantel die ik heb. Esta blusa es la blusa más Deze blouse is de goedkoopste blouse die ik heb. Estos restaurantes son los restaurantes menos caros que hay. Deze restaurants zijn de minst dure restaurants die er zijn. Een oefening hierover. Zeg de Nederlandse zinnen direct in het Spaans. Deze auto is de duurste auto die er is. Este coche es el coche más caro que hay. Deze fabriek is de belangrijkste autofabriek van Spanje. Esta fábrica es la fábrica de coches más importante de España. Deze kant. ...is de minst interessante krant uit Engeland. Este periódico... ...es el periódico menos interesante... ...de Inglaterra. Deze producten... ...zijn de modernste producten die er zijn. Estos producten... Son los productos más modernos que hay. Deze huizen zijn de nieuwste huizen van onze straat. Estas casas son las casas más nuevas de nuestra calle. Voor we verder gaan, leren we eerst twee nieuwe woorden die we straks gaan gebruiken. Zeg ze na. En let op de uitspraak. El diente. El diente. De tand. La muela. La muela. De kies. Het Nederlandse pijn doen wordt in het Spaans weergegeven door doler. Zeg dit werkwoord enkele malen na: doler. Doler. In voorgaande lessen hebben we al enkele vormen van dit werkwoord geleerd. Het is een werkwoord waarbij een tweeklank optreedt. Zegt u de volgende voorbeeldzinnen na: Me duele una muela. Een kies doet mij pijn. Te duele un diente. Een tand doet jou pijn. Le duele la espalda. De rug doet hem pijn. Le duele la pierna izquierda. Het linkerbeen doet haar pijn. Le duele la pierna derecha. Doet het rechterbeen u pijn? Me duelen dos muelas. Twee kiezen doen mij pijn. Te duelen dos dientes. Twee tanden doen jouw pijn. Le duelen las piernas. De benen doen hem pijn. Le duelen las muelas. De kiezen doen haar pijn. Le duelen los dientes? Doen de tanden u pijn? No me duele nada. Niets doet mij pijn. Dan nu een oefening. zegt de gegeven zinnen in het Spaans. Wat doet u pijn, meneer? ¿Qué le duele, señor? Deze tand doet mij pijn. Me duele este diente. Wat doet u pijn, mevrouw? ¿Qué le duele, señora? Twee kiezen doen mij pijn. Me duelen dos muelas. Wat doet jouw pijn, Pedro? ¿Qué te duele, Pedro? De rug doet mij pijn en ook de benen doen mij pijn. Me duele la espalda y también me duelen las piernas. Het Nederlandse werkwoord komen. Geven we in het Spaans weer door venir. Het voltooideelwoord is. Benido. Zeg de volgende werkwoordsvormen na: Yo vengo. Yo vengo. Ik kom. tu vienes. Tú vienes. Jij komt. Él viene. El viene. Hij komt. Ella viene. Ella viene. Zij komt. U Usted viene. Usted viene. U bent. U komt. We komen. Jullie komen. Vosotros komen. Jullie komen. Jullie komen. Ellos komen. Vienen. komen. Ellos vienen. Zij komen. Ustedes vienen. Ustedes bienen. U, meervoud, komt. Voordat we hierover een oefening maken, leren we eerst nog twee nieuwe woorden. Zegt u ze na. Ahora mismo. Ahora mismo. Dadelijk. Maastarde. Maastarde. Later. Dan nu de oefening. Er staat een onvolledige zin. U maakt die zin compleet door een werkwoordsvorm van het werkwoord Venir. in te vullen. Een voorbeeld. Er staat. Yo ahora mismo, pero él más tarde. U zegt dan. Yo vengo ahora mismo, pero él viene más tarde. We beginnen meteen. Nosotros ahora mismo, pero los hijos más tarde. Nosotros venimos ahora mismo, pero los hijos vienen más tarde. Usted ahora mismo, pero yo más tarde. Usted viene ahora mismo, pero yo vengo más tarde. Tú ahora mismo, pero Anita, más tarde. Tú vienes ahora mismo, pero Anita viene más tarde. Vosotros ahora mismo pero ustedes más tarde. Vosotros venís ahora mismo, pero ustedes vienen más tarde. We leren twee nieuwe werkwoorden, waarbij de vervoeging van de eerste, tweede en derde persoon enkelvoud en de derde persoon meervoud een tweeklank optreedt. Zegt u de werkwoorden na. Recommendaar. Je. Recommendaar. Je. Aanbevelen. Perder. Je. Perder. Je. Verliezen. De vervoeging mag voor u geen problemen meer opleveren. Zeg de werkwoordsvormen. Direct in het Spaans. Ik beveel aan. Recomiendo. Jij beveelt aan. Recomiendas. Hij, zei u, beveelt aan. Recomienda. Wij bevelen aan. Recomendamos. Jullie bevelen aan. Recomendais. Zij bevelen aan, u beveelt aan. Recomiendan. Aanbevolen. Recomendado. Ik verlies. Pierdo. Jij verliest. Pierdes. Hij, zij u, verliest. Pierde. Wij verliezen. Perdemos. Jullie verliezen. Perdeis. Zij verliezen, u verliest. Pierden. Verloren. Perdido. In voorgaande lessen hebben we al wat geleerd over de plaats van het wederkerend voornaamwoord. Een voornaamwoord dat behoort bij een wederkerend werkwoord. We zullen nu het geval behandelen als in één zin en het vervoegde werkwoord en de onbepaalde wijs voorkomt. Hiervoor geldt dan dezelfde regel als voor de persoonlijke voornaamwoorden, die als meewerkend voorwerp of als leidend voorwerp worden gebruikt. Het wederkerend voornaamwoord mag of voor het vervoegde werkwoord of achter de onbepaalde wijs worden geplaatst. In het laatste geval worden de onbepaalde wijs en het wederkerend voornaamwoord als één woord geschreven. Zegt u de voorbeelden na. Tengo la gripe. Ik heb griep. Me tengo que quedar unos días en casa. Ik moet enkele dagen thuis blijven. Tengo que quedarme unos días en casa. Ik moet enkele dagen thuis blijven. Te tienes que acostar temprano? Moet jij vroeg naar bed gaan? Tienes que acostarte temprano? Moet jij vroeg naar bed gaan? A qué hora se va a levantar usted mañana? Hoe laat zult u morgen opstaan? A qué hora va a levantarse usted mañana? Hoe laat zult u morgen opstaan? Nos queremos despertar a las seis. Wij willen om zes uur wakker worden. Queremos despertarnos a las seis. Wij willen om zes uur wakker worden. Os vais a levantar a las seis y diez? Zullen jullie om tien over zes opstaan? A a las seis y diez? Zullen jullie om tien over zes opstaan? Mañana los hijos no se pueden quedar en casa. Morgen kunnen de kinderen niet thuis blijven. Mañana los hijos no pueden quedarse en casa. Morgen kunnen de kinderen niet thuis blijven. Voordat we hier een oefening over gaan maken, leren we er twee nieuwe woorden bij. Zegt u ze na. Enjuagarse. Enjuagarse. Spoelen de mond. El flemon. El flemon. Het absces, de ontsteking. Voordat we aan de laatste oefening beginnen, leren we er nog een aantal nieuwe woorden bij. Ze komen u zeker van pas als u in Spanje een bezoek aan de tandarts moet brengen. Zeg de Spaanse woorden na. El dentista. El dentista. De tandarts. El paciente. El paciente. De patiënt. El consultorio. El consultorio. De spreekkamer. Sacar. Sacar. Trekken en kies. Empastar. Empastar. Vullen. Een kies. Limpiar. Limpiar. Schoonmaken. La dentadura. La dentadura. Het gebit. La picadura. La picadura. Het gaatje in een kies. El empaste. El empaste. De vulling van een kies. La injección. La injección. Het spuitje. El puente. El puente. De brug. De werkwoorden: Sacar, empastar, en limpiar zijn regelmatige werkwoorden. Nu doen we het zelf, zegt de Nederlandse woorden direct in het Spaans. Vullen een kies. Empastar. Trekken een kies. Sacar. Het spuitje. La inyección. De tandarts. El dentista. De spreekkamer. El consultorio. Schoonmaken. Limpiar. De vulling van een kies. El empaste. De patiënt. El paciente. De brug. El puente. Het gaatje in een kies. La picadura. Het gebit. La dentadura. In de leesoefening van deze les komen enkele woorden en uitdrukkingen voor, die we nog niet hebben geleerd. Zegt u ze na. El dolor de muelas. El dolor de muelas. De kiespijn. Pedir cita. Pedir cita. Een afspraak maken. Urgente. Urgente. Dringend. El momento. El momento. Het moment, het ogenblik. Ja hace tres días. Ja, hace tres días. Al drie dagen. Desaparecer. Desaparecer. Verdwijnen. ...temporalmente... ...temporalmente... ...voorlopig... ...toda la dentadura... ...toda la dentadura... ...het hele gebit. Dit is les 28 van uw cursus geprogrammeerd Spaans. Dit is weer een herhalingsles waarin we alles wat we tot nu toe hebben geleerd nog eens doornemen. Zeg de volgende zinnen in het Spaans. Hoe laat gaan jullie vanavond naar bed? A qué hora os acostáis esta noche? De kinderen zijn al naar bed gegaan en ik ga dadelijk naar bed. Los hijos ya se han acostado. Heeft Carlos goed geslapen? bien, Carlos? Gewoonlijk slaapt hij goed, maar vannacht heeft hij slecht geslapen. Generalmente duerme bien, pero esta noche ha dormido mal. Voelt u, enkelvoud, zich goed. Ze encuentra usted bien. Nee, vandaag voel ik me niet goed. No, hoy no me encuentro bien. Sta je altijd om acht uur op. Te levantas siempre a las ocho. Ja, elke ochtend sta ik om acht uur op. Sí, cada mañana me levanto a las ocho. Hoe laat begint u meervoud op de bank? A qué hora empiezan ustedes en el banco? Wij beginnen om half negen, maar vandaag zijn wij om negen uur begonnen. Empezamos. A las 8.30, en Maar hoy hebben we al bezig. A las nueve. Hoe heten jullie? Hoe os llamáis? Ik heet Pedro en mijn vriend heet Ramon. Ik me llamo Pedro en mijn vriend Ramón. Waar ligt de kant? Ik zie hem niet. ¿Dónde está el periódico? No lo veo. Zie je hem niet? Hij ligt op de tafel. ¿No lo ves? Está en la mesa. Jij ¿Has almorzado? Ja, elke dag lunch ik om twee uur. Sí, cada día almuerzo a las 2 zullen jullie dit weekend thuis blijven os vais a quedar en casa este fin de semana vais a quedaros en casa este fin de semana nee wij zullen niet thuis blijven No, no nos vamos a quedar en casa. No, no vamos a quedarnos en casa. Hoe laat komt Isabel terug? A qué hora vuelve Isabel? Isabel is al teruggekomen. Isabel ya ha vuelto. Worden jullie altijd zo laat wakker? ¿Os despertáis siempre tan tarde? Nee, gewoonlijk worden wij vroeg wakker. Alleen vanmorgen zijn wij laat wakker geworden. No, generalmente nos despertamos temprano. Solo esta mañana nos hemos despertado tarde. En hoe laat word jij wakker? ¿Y a qué hora te despiertas tú? ¿Zien jullie jullie vrienden vaak? ¿Veis a vuestros amigos muchas veces? Ja, wij zien ze drie keer per week. Sí, los vemos tres veces... Wat doet u pijn, meneer? Que le duele, señor? De rug doet mij pijn en ook de benen doen me pijn. Me duele la espalda y también me duelen las piernas. Hoe laat zult u, enkelvoud, morgen opstaan? A qué hora se va a levantar usted mañana? A qué hora va a levantarse usted mañana? Morgen moet ik vroeg opstaan. Mañana me tengo que levantar temprano. Mañana tengo que levantarme... Temprano. Kom jij naar het feest van Carlos? Vienes a la fiesta de Carlos? Nee, ik kom niet, ik kan niet komen. No, no vengo, no puedo venir. Anita en Carmen komen. Anita y Carmen vienen. Waarom moet jij de mond spoelen? ¿Por qué te tienes que enjuagar la boca? ¿Por qué tienes que enjuagarte la boca? Ik heb een obses. Tengo un flemón. Daarom moet ik de mond spoelen. Por eso me tengo que enjuagar la boca. Por eso tengo que enjuagarme la boca. Waarom beveelt u, Enkelvoud, mij uw tandarts aan? Por qué me recomienda usted a su dentista? Ik beveel hem aan, omdat hij erg sympathiek is. Lo recomiendo, porque es muy simpático. Ben jij iets verloren? Has perdido algo? Ik ben mijn balpen verloren. Altijd verlies ik hem. He perdido mi bolígrafo. Siempre lo pierdo. Vult de tandarts de kies? Empasta la muela el dentista? Nee, hij vult hem niet. No, no la empasta. Hij moet hem trekken. La tiene que sacar. Tiene que sacarla. Koop jij het pakje pleisters in deze winkel? Compras el paquete de tiritas In esta tienda? Nee, ik koop het niet in deze winkel. No, no lo compro en esta tienda. Ik zal het in de apotheek kopen. Lo voy a comprar en la farmacia. Voy a comprarlo en la farmacia. Dit overhemd is duurder dan dat overhemd daar. Esta camisa... Is más cara que aquella camisa. Het is het duurste overhend dat er in deze winkel is. Is la camisa más cara que hay in esta tienda?